De actie Serious Request heeft dit jaar 8,6 miljoen euro opgebracht, een record. Vorig jaar was er op de slotdag 7,1 miljoen ingezameld. Drie DJ's van 3FM zaten sinds zondag zonder eten opgesloten in het Glazen Huis in Leiden. Ze draaiden voor geld verzoeknummers, ze waren veilingen en mensen konden bij het Glazen Huis geld doneren via de brievenbus. Het Rode Kruis gebruikte 8,6 miljoen voor onderdak, medicijnen en voedsel voor moeders in oorlogsgebieden.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 De kerst- en winterrits aller tijden. Non-stop, non dit is de Winterse Vijftig. lonely this Christmas without you, without you to hold you'll be lonely you'll be so very lonely lonely and cold is een overzicht van de nummers twintig tot en met elf. Twintig. Zeventien ZESTIEN 13. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. 13 <laughs> Ik heb een Ik heb Ik heb Ik 25 2011.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 kerstheets. Hoor je op ZFM. ZFM. ZFM. No more champagne. De winterse 50, 7. Het was kerstochtend 1961. Ik weet het nog zo goed.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 Leef het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM Text TV op kanaal 45 ZFM 6 6 wens je fijne kerstdagen en de grootste kerstheets aller tijden de winterse 50 4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 2011. 2011 10 let's go to <much> 7. dat barstte plat, maar eigen kleine flapping. Waar zou die lopen? Geen hap ging door mijn keel. 6. Yes is Christmas. Yes is crisp. Can't wait to see those faces I'm Driving home for Christmas De ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een